4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Reisorganisatie Corendon wordt overgenomen door de Zweedse investeerder Triton. Die wil Corendon samenvoegen met Sunweb, dat eerder al in Zweedse handen kwam. Corendon werd 19 jaar geleden opgericht door twee Turks-Nederlandse ondernemers. Vorig jaar verzorgde de organisatie de vakanties van meer dan 750.000 vakantiegangers in Nederland en België. De omzet was 515 miljoen euro. Martine Bijl is overleden. Bij jongere generaties is ze vooral bekend als presentator van Heel Holland Bakt. Maar ze was een multitalent. Ze werd op haar zeventiende ontdekt als zangeres. Maakte tientallen platen, schreef boeken, stond in het theater en speelde in films. Ook was ze jarenlang panellid bij Wie van de Drie. Ze vertaalde musicals en tv-series en trad op in tv-reclames. Martine Bijl overleed afgelopen donderdag aan de gevolgen van een hersenbloeding. Ze was 71 jaar. Voor miljoenen werknemers en gepensioneerden dreigt nog altijd een korting op het pensioen. Uit onderzoek van de Nederlandse Bank blijkt dat veel pensioenfondsen nog steeds krap bij kas zitten... door de dalende aandelenkoersen en de steeds dieper wegzakkende rente. Op 1 januari dreigt daarom een korting bij de drie grote pensioenfondsen... en een jaar later mogelijk bij nog eens 33 andere. President Trump komt waarschijnlijk niet naar Nederland om de 75-jarige herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog bij te wonen. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Piet Hoekstra, zei dat tegen BNR Nieuwsradio. Welke staatshoofden wel komen is nog niet bekend. De Russische president Poetin is niet uitgenodigd. Een schaakstuk dat in een Britse antiekwinkel werd verkocht voor 5 pond, blijkt een zeldzame loper van het beroemde Lewis-schaakspel, een van de oudste schaakspellen uit Europa. Het komt uit de 12e of 13e eeuw en is gemaakt van walvisbeen. Het schaakstuk lag jarenlang in een laadje en wordt volgende maand geveild. De opbrengst wordt geschat op 6 ton tot 1 miljoen pond. Het weer. Ook in het oosten geleidelijk droog en vanuit het westen opklaringen. Het is 15 tot 24 graden. Morgen eerst vrij zonnig en 22 tot 28 graden. In de middag stevige buien met onweer, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Shore. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de AMWB. In Noord-Holland is de avondspits begonnen op de A4 Amsterdam-Den Haag. 10 minuten extra tussen Hoofddorp en Roelof Arendsveen. Op de A10 door een kapotte auto richting Knoop het Amstel... tussen Geusenveld en Buitenveldert nu een paar minuten vertraging. En door een te hoge vrachtwagen staat het ook weer eens vast... aan de noordkant van de Koentunnel, daar 3 kilometer. En dat was de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Be. With every step we take Kyoto to the bay Strolling so casually Deze groep Clean Bandit heeft heel veel iets geschort en dit was volgens mij hun single, als ik het goed heb in ieder geval.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 Het, hij staat er kortom florissant voor... maar zelf vindt Hamilton dat hij maar heel gemiddeld presteert dit jaar. Het is nog niet wat het moet zijn. Voor mijn gevoel ben ik de eerste zes races behoorlijk uh, ploeterend doorgekomen... niet de vijfvoudige wereldkampioen weten naar de Grand Prix van Monaco. Die race won hij na een uh, ronde lang uh, gevecht met Max Verstappen. De Limburger van Red Bull reed praktisch de hele race vlak achter Hamilton...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 Oh, we gaan ja. even luisteren. Ja. Susanne en Veenhard in die tijd, dat is wel duidelijk, aan deze plaats van VOF, de kunst. Hoorde Susanne, ik ben stapel gek op jou. Ja, het lijkt een beetje op die Single van Opus, vandaar dat ik hem erachter achteraan draaide. En hey, nou vooral 5. We gaan hem doen dier van de week. Vorige week hadden we nog Max en die heeft nu een mooie, mooi thuis gevonden. En ik hoop ook dat het gaat lukken voor Lola.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 week is Lola. En vandaar ook deze plaat gedraaid van The Kings. Lola. He? Toepasselijk. Heel toepasselijk. Hoor. toepasselijk he? erop, hè? Ja, joh, joh, joh. Op? Ik schud het zo uit mijn mouw. Echt ongelooflijk. Ik ben heel benieuwd, benieuwd wat voor nummer na het uh, gedicht. Ja, leken. daar zat ik dus ook aan <lacht> te denken. Ik denk, wat moet ik nou achter Pitspeels draaien? Ja. ja. Nou, wordt het feestnummer van uh, Guus Meeuwens of zo? Die had ik al in mijn hoofd. Ja, kus, ja. Ja. ja, dat zou best wel eens kunnen. Nou ja, wacht het af. Zometeen om kwart voor vijf het gedicht.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 heel mooi. Ja zullen, ja, we, ja, ja, zullen we erop proosten. Maar wat, wat, wat, dag? Dag? Wat, wat heb jij erop verzonnen? Nou, we gaan erop proosten. Okay. Dat lijkt <laughs> een goed idee. erbij. Laten we proosten op het leven. Laat het leven je om. Want het lijkt wel of we allemaal vergeten zijn hoe je lachen mag. Het lijkt wel of wij mensen niet meer De handen van die ander. Wat de? And speeltje erbij, Albert jan Heerlijk, hè? Helemaal goed. En dan uh, proost op het leven. Ja, nou, prima. Prima uitgezocht nummers trouwens. Ja, toch? Ja, nee. Ja, er ja. Zometeen nog veel meer Nederlandse uh, muziek. Dat allemaal in Entertainment voor You. Goedemiddag nogmaals, Fred. Ja, een hele goede middag. Wat was je vroeg ja. vandaag?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 Er, ja, we gaan hem volgende week misschien even bellen. Nee, wie zal het zeggen? Hey, en uh, Tim Douwsma gaan we dadelijk eventjes bellen om, uh, om uh, rond half zeven. Um. Hij hey, uh, heeft ook een nieuwe single. Jij gaat met mij mee. Is het zo? Ja. <laughs> dat uh, ik heb ik niet gezegd. Uh, uh. Nee, dan weet jij nog wat van. <laughs> ik <laughs> weet er <ik> ook niet <laughs> Nee, Maar dat allemaal en uh, heel veel uh, lekkere muziek natuurlijk. Uh, Oké, okay, Kan je alvast een zon? klein beetje wat vertellen? Zonnige muziek? Beetje, ja, zeg ik, een beetje aansluitend op de zon. Een beetje lekker ja, eh, Zuid-Amerikaans en zo. Een beetje lekker die eh, eh, Oh ja, dat, dat soort dingen. Lekker. Ja. Niet voor je het. Belle Peres. Ook, ook nog, ja. ja die ja, ja, heb ik ja, ja, expres ja, ja. niet gedraaid. Ik denk, anders ben ik Fred uh, weer voor. Dus die ja, heb ik uh, voor jou laten Be staan. Belle zit altijd uh, in het rijtje. Ja, ja, die hoort er ook ja. zeker bij. Albert-Jan, wat ga jij doen? Ik ga, ik ga laten we eerst even deze uitzending gaan evalueren. Dat lijkt me wel zo verstandig. Dat sowieso, maar ja, volgende, week, de, week, de volgende week wills. ben ik er nog, hoor. Ik bedoel, ik ben maar nog waarom dan, doe je geen uitzending dan? Omdat ik de volgende... De, morgen, daar komt-ie, hoor. De volgende zondagmorgen moet ik om, word ik om drie uur opgehaald. Ja. En dan moet ik mij melden op Schiphol. Dus dan uh, zaterdagmiddag om twee uur ga je naar je bed. Ja, dan ik, ik, begin, ik begin dus nu wat eerder. <laughs> de zaterdagmiddag. Dan kan ik op tijd naar bed Oké, okay, nee, heel nee, goed. En dan drie weken Spanje. Ja, goed, je hebt gelijk. Wij houden, wij, wij houden contact, joh. Met Komt de pitspils. Dus zo is het. Wij gaan ja. uh, volgende week uh, even bellen met je. Nou, nee, nee, volgende week niet. Want dan ben ik nog gewoon oh, in Nederland. Ik dus geen zin. Die weken wek erop. Hoe ja, onder... later uh, spreken we af dan? Onder het motto van... Gaat het weer een beetje, meneer Vos? Ja, precies. Hoe <laughs> later uh, spreken we af dan? Nou...